Kees met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 14 aangehouden... in verband met de dood van een man en een vrouw in Katlijk in Friesland. Het zijn de ouders van de jongen. Hun lichamen werden vandaag gevonden in een woning... in het dorpje in de buurt van Heerenveen. De 14-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid... bij de dood van zijn ouders, laat de politie weten. Bij het Koerdische referendum heeft een meerderheid... zich uitgesproken voor zelfstandigheid. Dat zegt de Iraks-Koerdische president Barzani... Het precieze aantal stemmen is nog niet bekendgemaakt. Naar verwachting stemde een ruime meerderheid van de 5,2 miljoen kiesgerechtigden verzelfstandigheid. Dames en heren, welkom. Ik open deze vergadering. Ik geloof dat mijn stem zelfs iets harder is dan de hamer die ik daarvoor uh, moest gebruiken. Um, ik heb twee mededelingen voor u. Um, we willen graag als college nog een kort besloten deel met u na afloop van deze raadsvergadering... Ik zeg daarbij uh, kort en als het niet te laat wordt, daar zijn we allemaal zelf bij, maar goed, uh, dat is een beetje onvoorspelbaar hoe dat zal verlopen, maar we gaan ons best doen. Want ik moet u daarbij ook melden dat ik slechts tot 24.00 uur vanavond uw burgemeester ben en ik zeg dan ren ik naar mijn koets, maar dan is het ook echt afgelopen. Dus uh, uh, we zijn er denk ik allemaal wel bij gebaat dat we proberen de vergadering zo voorspoedig mogelijk en spoedig mogelijk te laten verlopen. Dan wil ik u ook nog graag attenderen op de bijeenkomst van de over de omgevingswet morgen. Met het verzoek of u daar zo goed mogelijk vertegenwoordigd aanwezig wil zijn. En of u ook nog de enquête wil invullen die u volgens mij tot twee keer toe inmiddels heeft ontvangen. De respons daarop is slecht. Maar uh, er is nog hoop, want u mag morgen tot in de loop van de dag uh, de enquête nog invullen. En ik zie dat de heer Sandberg dat al gedaan heeft, tenminste aan de non-verbale communicatie. Mooi, volgt u dat. Ja, <laughs> Volgens mij um, ga ik u eerst vragen of u nog mededelingen heeft en of u nog mededelingen heeft over belangen en betrokkenheid. Zijn die er vanavond? Gaat uw gang. Ja voorzitter, dank u wel. Ik heb een motie voorbij zien komen die ook aanslaat op de kustpact. Ik ben in de provincie, ben woordvoerder op dat agendapunt. Dus ik zal daarover niet mee stemmen en spreken. Helder, verder nog onder dit kopje. Dat is niet aan de orde. Andere mededelingen eventueel nog. Ook niet aan de orde. En dan mag ik, geloof ik, een balletje uit, de, uit het blikje gaan halen. Het is geen balletje, het is een rondje. Nummer 17. Daar beginnen de stemmingen. Als de dat, uh, dat is de heer Veldwies. Hartelijk dank. Ik krijg een beetje assistentie vanavond, want ik heb nog niet alles in mijn hoofd zitten. Maar ik hoop dat u daar begrip voor heeft. Dan. Gaan we door naar agenda punt 2. En dat betreft het vaststellen van de agenda. Dat is ook het agenda punt waarbij u moties vreemd aan de orde kunt indienen. Als dat zo is, dan uh, gaat het gaan. Ja voorzitter, ik wil een voorstel doen. Uh, eigenlijk om praktische, vanwege praktische aard het agenda punt 7 en 8 naar het einde van de agenda te verplaatsen. Dit zijn uh, schriftelijke stemmingen. En ik denk dat dat beter is voor het verloop van de vergadering als die naar het einde worden verplaatst. Als een ordevoorstel kunt u daar allemaal mee instemmen? Dat is het geval, we gaan agenda punt 7 en 8 door naar het eind van de vergadering. Verder nog bij het vaststellen van de agenda, de moties. Voorzitter, ik neem aan dat u de moties die ingediend zijn een plek geeft op de agenda. U moet ze nog wel indienen, denk ik, eerst... voordat ik ze een plek kan geven op de agenda. Oh, oh, oh. Nou, dan... <laughs> ja, het me. Onder... U, u geeft mij gelijk het woord, begrijp ik. U mag het voornemen melden van een motie... en kan ik die een plek geven op de agenda. Uh, maar het is dan wel handig dat u meldt waar de motie over gaat. Dank u wel. Uh, de motie is ingediend en hij is vanmiddag verstuurd... aan het eind van de middag. En het onderwerp is... Geen grootschalige evenement op het naaktstrand. Dank u wel. Die gaan we agenderen onder agenda punt 5 en dan schuiven we de overige agenda punten op. Ik heb begrepen dat dat... 15, excuus, 15. En uh, uh, dat is ook wat ik wilde zeggen hoor. Ik... <laughs> um... Dat, ik heb begrepen dat digitaal straks de agenda volgorde netjes wordt, uh, wordt opgeschoven. Dus dat u dat straks ook vanzelf in beeld krijgt. Nog andere moties vreemd aan de orde, heer Beaanssen? Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, we hebben een motie ingediend, of we willen een motie indienen... ten aanzien van de regeling op het uh, strand. en Dat heeft te maken met de omgevingsvergunning... maar ook met de kustzonering en de verdere... Um, ja, toewijzing van wat er precies nu wel en niet gebeurt op het strand. Die uh, motie heb ik vrijdag al dacht ik uh, maandag ingestuurd en iedereen heeft hem neem ik aan ontvangen. Dank u wel. Dan <coughs> of... het ligt een beetje in het verlengde, denk ik, van de motie van, uh, van uh, het CDA. Alleen deze gaat iets verder. Maar misschien dat we dat als één agendapunt kunnen behandelen. Dat uh, zou ik u ook willen voorstellen. Dat wordt dan ook onder agendapunt 15 geagendeerd. Verder nog bij het vaststellen van de agenda. Eh, kamer. Voor, voorzitter, daar ben ik het niet mee eens. Uh, oh. Omdat de ene echt expliciet over het kustpak gaat en de andere juist niet. En over de ene wil ik wel spreken en de andere niet. Maar dus ik volgens zou er wel mij... twee agendapunten van willen maken. Oh. Ik weet niet of het een belemmering is als het onder één agendapunt is dat u over één van de twee spreekt. Ik, denk, ik, ik zou dat niet als een belemmering zien, laat ik het zo zeggen. Dus uh, dan doen we het zo dat we beide agenderen onder agendapunt 15. Verder nog bij het vaststellen van de agenda. Dat is niet aan de orde. Dan gaan we door naar... Um, Agenda punt 3. Dat zijn onder de hamerstukken harmonisatie peuterspeelzalen. En ik heb begrepen dat ik die zo voor u af mag hameren. Dan doe ik dat met agenda punt 3. Harmonisatie peuterspeelzalen. Moet het harder? Ja. Zo. Door de tafel, <coughs> door de tafel heen. Notakansen voor alle Zandvoorts kinderen. Onder agenda punt 4. Vastgesteld. Gaan we door. De volgende pagina controleverklaring jaarrekening 2016 vastgesteld en de huisvesting Zandvoortse reddingsbrigade onder agenda punt 6 ook hierbij vastgesteld. Dan gaan we door. Is die nummering inmiddels ook al aangepast als 7 en 8 naar achter gaan? Daar bent u mee bezig, griffier. Dan hebben we namelijk de bespreekstukken aan de orde en dan hou ik het toch nog maar even bij de oude nummering, denk ik... Um, en uh, dat is punt 9, het komstig aandeelhouderschap Eneco. Wie mag ik daarover het woord geven? Even kijken, ik moet... Uh, oh, we inventariseren eerst. Ja. Aan, aan mijn rechterkant nog, behalve de heer Hemser, Hemser en Paap. Aan mijn linkerhand, Veldwies... Er wordt druk gesouffleerd hier naast mij, sorry. Uh, ik geef het woord uh, als eerste aan de heer Hermsen. Uitgang. We hebben ook een, een, een motie ingediend. Ge nee, we hebben een motie ingediend. Met betekent tot het uh, toekomstig aandeelhouderschap Eneco. Wilt u dat ik die eerst voorlees? Of wilt u dat ik uh, eerst mijn betoog doe? U mag het combineren met de motie volgens mag mij. Mag het combineren is, met, is dat met een motie. Het mooiste. Gaat u gaan. Dank u. Um, eigenlijk met, uh, met, met pijn in het hart wat betreft Eneco uh, gaan we denk ik toch uh, akkoord uh, met uh, het, de verkoop van de aandelen. Uh, dat heeft simpelweg te maken met de splitsing die uh, toch nog lange tijd uitgesteld was. Maar het feit dat het, het netwerkbeheer en het commerciële gedeelte van Eneco zijn gesplitst per 1 1 2017... dat betekent ook dat er eigenlijk helemaal geen publiekelijk belang meer is. Um, daar, daar denken wij in ook wel toch wel een klein beetje anders over. Dat heeft met name te maken omdat de overheid als het gaat om klimaat... en daar heb ik het echt puur over de landelijke overheid als het gaat om klimaatbestrijding al twee keer op de vingers is getikt door de rechter, dat we eigenlijk te weinig doen. Um, aangezien uh, vier gemeenten zijn nu op dit moment die uh, goed zijn voor 57% van de aandelen uh, gaan verkopen, uh, lijkt het ons niet logisch meer op het moment dat we ook geen inspraak of dan daadwerkelijk geen inspraak meer hebben met een minderheid, om dan die aandelen nog te houden. Daar hebben wij ook um, daarbij heel goed gekeken naar het amendement van OPZ. Uh, wij kunnen dat ook heel goed steunen. En naar aanleiding van dat amendement hebben wij daar ook een motie over geschreven. En ik zit er even over na te denken, moet ik, moet ik, moet ik hem helemaal voorlezen? U mag het dictum ook voorlezen. Als u overwegingen belangrijk vindt, zou ik die meenemen. Ja. Overwegende dat, in het raadsbesluit wordt aangegeven dat er geen publiek belang is om de aandelen te behouden... Publieke belangen worden bij energievoorziening primair gewaarborgd... door middel van de nationale wetgeving. De Nederlandse overheid tekortschiet in het behalen van duurzame doelen. En het tot twee keer toe is besloten door de rechter... dat de overheid tekortschiet in het behalen van de doelen... als het gaat om klimaatproblematiek. De gemeente Zandvoort weinig doet aan duurzaamheid. Gemeenten een belangrijke rol moeten spelen... in de versnelling en opschaling van lokale duurzame initiatieven. Duurzame initiatieven moeizaam van de grond komen... omdat er mogelijk geen partner zal zijn en als voorbeeld dan Eneco, en de gelden die vrijkomen bij de verkoop... hiervoor ook niet zullen gebruikt worden... roept de raad der gemeente Zandvoort het college op... om de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco... minus de jaarlijks begrote dividendopbrengsten... de komende 10 jaar, en dan hebben we het over 1,8 miljoen... te gebruiken om een duurzaamheidsfonds op te richten... waaruit duurzame initiatieven van burgers en ondernemers gedekt kunnen worden. Denk hierbij aan leesjesvergoeding bij het isoleren van dak... Uh, ...plaatsen van zonnepanelen, plaatsen van mini-windmolens... ...scheiden van afval op het strand, et cetera, et cetera. En om een voorstel te doen aan de Raad hoe dit duurzaamheidsfonds in te richten. Dank u wel. Dank u wel. Um, dan steek ik even over naar OPZ, want die Voorzitter, een... ja? mag ik een vraag stellen over de motie? Dat mag. Want er staat onder, um, in het dictum... Denk je bij aan. En er wordt als eerste gesproken over een lege of een leesjevergoeding. Wat is dat? De, de vergoeding van de leesjes. Dan hebben we het over vergunningen. Ja, dan mist een S. Ja, mist een S. In alle haast is dat geschreven. Hè? Dat was de interruptie. Dan ga ik nu naar de overkant, naar de OPZ. Want die hebben ook een amendement aangekondigd. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Meneer uh, we hebben tijdens de commissievergadering uitgebreid stilgestaan over uh, zeg maar het aandeelhouderschap van, uh, van Eneco. Uh, daarin zijn uh, verschillende standpunten zijn, uh, uitgewisseld uh, en ik denk dat dat ook uh, afdoende behandeld is. Aan de ene kant uh, is het, zeg maar, was het publieke en het maatschappelijke belang van, uh, van Eneco. En de grote vraag daarbij is hoe ver is dat gewaarborgd in de toekomst op het moment dat er een andere aandeelhouder is. Uh, dat is onbekend. Um, um, ...in het voorstel van, uh, van het college staat in dat, uh, eigenlijk dat er overgegaan wordt tot, uh, tot verkoop. Het is mij duidelijk geworden uit de informatie die ik gekregen heb, ook op de bijzondere bijeenkomst... ...dat er in feite helemaal nog geen noodzaak is om nu op dit moment een feitelijke beslissing te nemen. Dus in die zin uh, heb ik een amendement, of hebben wij een amendement, als OPZ een amendement gemaakt... Om, uh, ...om die beslissing in ieder geval wat voor ons uit te schuiven... En dit is dacht ik ook, of liever zetten, dit is ook afgestemd met eh, portefeuillehouder. Ik denk dat ik hem even voor zal lezen. Iedereen kent hem. Maar eh, de Raad van de Gemeente Zandvoort in op 26 september 2017 de behandeling van het raadsbesluit in zaken aandeelhouderschap in NECO. Dat het college, college voorstelt in te stemmen met het principebesluit dat het afbouwen van het aandeelhouderschap in NECO. De opbrengst uit de verkoop van de aandelen de komende tien jaar in te zetten. Om de wegvallende dividendopbrengsten. ...van ruim 188.000 euro te dekken. Overwegende dat de gemeenteraad van de gemeente Zandvoort... ...onder andere door een aandeelhouderscommissie in Eneco... ...opgesteld consultatiedocument van 15 juni 2017... ...uitgebreid is geïnformeerd over de mogelijkheden en argumenten... ...voor en tegen het behoud van de aandelen in Eneco... Dat er van een publiek maatschappelijk aspect zoals de plannen van een toekomstige koper ten aanzien van de voortzetting van een duurzaam beleid, werkgelegenheid en dergelijke nog niets bekend is. Dat ditzelfde geldt voor de financiële aspecten zoals uiteindelijk de opbrengst bij de verkoop van aandelen, voortzetting van het di di dividendbeleid en dergelijke concluderende dat in dit stadium van besprekingen secure onderhandelingen nog geen definitieve beslissing genomen dient te worden besluit in te stemmen met de procedure om te komen tot het afbouwen van het aandeelhouderschap in NECO waarbij de aandeelhouderscommissie NECO het mandaat krijgt verdere werkzaamheden te verrichten zoals vastgelegd in bijlage 1 item 1112 als mede item 2 van het consultatiedocument van 15 juni 2017 dat de definitieve voorstellen voor de eventuele afbouw aandeelhouderschap Eneco ter besluitvorming wordt voorgelegd. Waarbij de gemeenteraad de beslissende stem heeft bij het nemen van een definitief besluit zoals aangegeven in de bijlage 1 item 1.3 van het consultatiedocument van 15 juni 2017. En indien de gemeente Zandvoort overgaat tot de verkoop van aandelen Eneco de budgetaire consequenties zijn er de jaarlijkse de grote dividendopbrengsten van ruim 188.000 euro de komende 10 jaar structureel te dekken uit de opbrengsten van die verkoop. En gaat over tot het orde van de dag. Dank u wel. Ik denk dat die duidelijk is. Ik weet niet of ik daar verder nog aan, iets aan toe moet voegen. Of dat er vragen zijn. Zijn er vragen? Geen vragen. Dan ga ik door naar mevrouw Van der Veld. U Dank u wel. Microfoon mag ik uit. heb uh, gehoord de motie. Ik heb hem ook gelezen, natuurlijk. Ik heb ook. Ik heb net het amendement gehoord, ook gelezen, en helaas zullen wij met beide niet meegaan. En dat heeft te maken niet met het feit dat beide voorstellen niet uh, sympathiek genoeg zouden zijn of zo. Uh, wij zijn ook voor verduurzaming, maar wij zijn tegen het verkopen van de aandelen. Dus door mee te gaan met een van deze twee zouden wij ingaan tegen onze eigen wens. Daar nou, wil ik het even belaten. Dank u wel, de heer Belen. Voorzitter, dank u wel. De aandelen Eneco. Had u de CDA-fractie in 2014 voorgesteld om de aandelen als protest te verkopen... dan hadden wij met Eneco-luchterduinen vers in ons geheugen zonder enige twijfel ja gezegd. Eerlijk is eerlijk. Wij hebben een haat liefdeverhouding met Eneco. Nog steeds zijn wij niet blij met Eneco-luchterduinen. En het zou ons ook niets verbazen... wanneer Eneco ook de overige delen van de Hollandse kust wil volplempen met windmolens... Inderdaad, vol in ons zicht, met alle economische schade tot gevolg. En ook in 2015 hebben wij met elkaar vriendelijk bedankt voor de Eneco terreinauto's... ter compensatie van de uitzichtvervuiling. Maar voorzitter, tegelijkertijd is er een groter belang dan onze eigen strijd voor een vrije horizon. We dienen in dit dossier over onze eigen duinen, maar ook over de windmolens van luchterduinen heen te kijken... Het dreigt namelijk met de verkoop van deze aandelen... een kerngezond Nederlands bedrijf opnieuw verloren te gaan. Het heeft veel eigen vermogen, levert veel hoogwaardige werkgelegenheid op... en heeft toegegeven een unieke duurzaamheidsstrategie. Het CDA vreest dan ook dat Eneco wordt opgegeten door buitenlandse energiereuzen. En voorzitter, dat is eeuwig zonde... Niet alleen voor veel werknemers die worden opgezadeld met grote baanonzekerheid... maar ook de bijdrage van Eneco aan een duurzame toekomst in Nederland loopt. Ernstig gevaar op. De vraag is echter, wat is onze invloed? In hoeverre zijn we hier niet geconfronteerd met een voldongen feit... wanneer de meerderheid van de colleges van BMW verkoop voorstelt? En heb ik het in dit geval over de meerderheid... ...van colleges die de meeste aandelen in hun bezit hebben. En voorzitter, laten we gewoon eerlijk zijn. Het CDA baalt dat de meerderheid van de colleges van Dordrecht, Rotterdam en Den Haag... ...hebben besloten om dit proces in gang te zetten. Het is totaal onnodig en wij zijn ook tegen de aanstaande ontmanteling van Ineco. De huidige situatie was in onze visie prima. Een aandeelhouder met een publiek belang... Echter, voorzitter, we hebben met elkaar in Zandvoort een dure les geleerd gedurende ons eigen verzet tegen de aanstaande horizonvervuiling van de Hollandse kust. Het CDA heeft met alle andere partijen in deze raad als ware Don Quichot's verzet gevoerd en dit keer leggen wij ons neer bij het voldongen feit van verkoop. Wij steunen met de grootst mogelijke tegens in dit voorstel om een procedure te starten. Let wel een procedure te starten ter voorbereiding van een eventuele verkoop van Eneco. En we zijn ook blij met het amendement van OPZ dat wij van harte ondersteunen en ook mee hebben getekend om de raad in positie te houden. En te kijken in hoeverre in onderhandelingen ook voldoende accent gelegd kan worden op werkgelegenheid en duurzaamheid wanneer het eventueel verkocht zou worden. Voorzitter, nogmaals, met de grootst mogelijke tegenzin steunen wij het voorstel en het abonnement van de oudere partij. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Veldwisch. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Eneco, het blijft een, een moeilijke zaak. Het is, uh, ik heb heel veel gelezen en dan ga je twijfelen... Maar uiteindelijk, Zandvoort heeft helemaal niets te vertellen met de aandelen. Ik vind het uh, wel een goede zaak dat uh, de gesplitste ZEDIN uh, nog wel uh, in Zandvoort behouden blijft. We hebben tenslotte nog uh, alle leidingen en, uh, en buizen onder de grond. En verder, uh, ik ga akkoord met, uh, met de motie van D66 en het amendement van uh, Open Zet. Dank u. Dank u wel. Dan ga ik naar de overkant en dan wenst de heer Paap nog het woord voor. voeren. Gaat u gang. Ja, dank u voorzitter. Ja, 15 augustus, jongsleden, stond het volgende te lezen in trouw. Duurzaam beleid, werkgelegenheid zijn volgens de vakbond CNV in het geding... als een energiebedrijf Eneco in buitenlands handen komt. Dit zal zeker gebeuren als gemeenten hun aandelen verkopen. Het Eneco-bestuur spreekt officieel geen voorkeur uit, maar lijkt... ...verkoop aan een private investeerder op buitenlandse concurrenten vrezen... ...net als naar de beursgang. In een brief aan de aandeelhouders van eind juni wijzen bedrijven nog eens nadrukkelijk op... ...dat de toekomst van het bedrijf sterk afhankelijk is van zijn aandeelhouders. Eneco zegt zijn voorstaande positie als, duurzaamheid, als duurzaam energiebedrijf... ...en stabiele werkgever tot op heden vooral te danken te hebben... ...aan het stabiele aanhouderschap van de gemeentes... Voorzitter, daar heb je het dan al. Wat ik een beetje zo uh, hoor in deze zaal is van nou alle gemeentes gaan toch verkopen. Nou er zijn al genoeg gemeentes die zeggen van wij verkopen niet. Wel die grotere jongens, maar de kleinere toch niet allemaal. Uh, voorzitter, het verkopen kan leuk zijn voor de financiën. Maar misschien, maar misschien een slecht idee voor de toekomst. Dus wat de sociale zondvoer betreft, uh, zijn wij tegenverkoop. En we zullen ook geen abonnement uh, ondersteunen. En moties. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan wethouder Bluis. Gaat de gang. Ja, dank u wel. In ja, de commissie hebben we het hier ook al uitgebreid uh, over gehad. Uh, ik het abonnement is in samenspraak tot stand gekomen. Uh, kijk, het is heel belangrijk dat inderdaad, het is natuurlijk ingegeven... doordat er inderdaad de, de meerderheid, de grotere aandelen... hebben aangegeven dat ze willen verkopen. Stel dat dat niet was gebeurd... dat waarschijnlijk deze discussie helemaal nog niet plaatsgevonden. Maar er zitten natuurlijk ook goede kanten aan dat dit nu gebeurt. Want a, het is een, niet, we gaan nog niet verkopen, maar we gaan wel een proces in gang zetten. Een zorgvuldig proces wat opgestart wordt door de aandeelhouderscommissie. En dat zijn wij als gemeentes... En daar gaan we de afwegingen maken. Dus uiteindelijk gaat de gemeenteraad nog de definitieve afwegingen maken. En ik denk dat het goed is, sowieso, of degenen die voor of tegen zijn, dat er nu eens een keer die afwegingen worden gemaakt. Want wij zijn nu op dit moment gewoon slapende aandeelhouders. Dus wij sla we doen niks we en we kunnen niks. Tot 100 miljoen euro mag Eneco nu zelf investeren. Daar hoeven ze geen goedkeuring voor te hebben van de aandeelhouders. Dus wij zijn echt slapende aandeelhouders. Ze kopen in, in België op. Dat mag allemaal. Dus wat dat betreft... is het juist goed dat we dit aankaarten. Dat we ze bij Eneco ook wakker worden geschud. En wie weet komen er wel andere dingen uit. Dus, en dat gaat de aandeelhouderscommissie heel zorgvuldig afwegen. En u als raad bent uiteindelijk aan zet. Want u moet de definitieve beslissing nemen. Ik denk dat u de beslissing ook dan kan nemen. Ook voor en tegen. Maar door nu tegen te stemmen... hou je dat proces tegen. Want uiteindelijk mag het best boven tafel komen. Is het nou wel strategisch goed om ze te behouden dan of niet? Nou, dat komt ook boven tafel. Dus wat dat betreft is het echt nog een proces. En daarom denk ik dat het amendement... wat door de heer Behrens is ingediend... daar ook recht aan doet... dat dat zo duidelijk omschreven staat. Dus, dus wat dat betreft... Denk ik dat dat goed is. Ten aanzien van de, van de motie. Een, du, een duurzaamheidsfonds. Nou, ik, ik, ik denk in principe dat dat... Ik uh, zou zelfs kunnen overwegen of je niet met steding nog meer moet gaan doen. Want ik denk persoonlijk zelf dat het beheren van netwerken in de toekomst... strategisch misschien nog veel belangrijker ook voor de duurzaamheid is. Wie weet over anderhalf jaar we deze discussie dan voeren... komt die ook boven tafel. Maar dat we het geld naast een deel dus nu reeds... ...reserveren voor het eigenlijk als dekkingsmiddel uh, mo moeten gaan inzetten in, in een duurzaamheidsfonds. Dat kan ik ondersteunen. Het is een motie. Ik denk dat we hem ook als een motie moeten behandelen. Want uiteindelijk gaat hij mee naar de volgende gemeenteraad die daar beslissingen over moet nemen. En als u hem zo ziet, we hem, kunt u hem indienen en dan geeft u dat signaal mee naar de volgende gemeenteraad. Want op dit, dat komt echt aan de orde op het moment dat we echt beslissen tot aandeel... Uh, ik denk dat ik dan in hoofdlijnen de dingen verteld heb. Ik ga horen of er nog behoefte is aan een tweede instantie. Is die er? Mevrouw Gerhansson. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk even een aanleiding van de beantwoording van de wethouder in zaken het duurzaamheidsfonds. Um, feitelijk is het natuurlijk zo dat de beslissing wordt uitgesteld. Dat zal uh, bij de volgende gemeenteraad komen, dat geeft u ook aan. Um, is het dan niet beter om die motie op dat moment dan zeg maar, bij, de, bij de stemmingen te betrekken, omdat je dan ook meer zicht hebben of we gaan verkopen, wat de mogelijke opbrengsten zijn en hoe je hem kan inzetten? Volgens mij is hij op dit moment namelijk prematuur. Anne, nog een tweede instantie. Heer Cohen. Ja, dank u wel. Met het zicht op, <clears throat> zou je ook nog uh, de relatie kunnen betrekken om over 20, 30 jaar, waarin de gemeente Zandvoort ook mee moet, aardgasvrij te zijn. Hoe past het een en ander in het streven naar? Verder nog in tweede instantie? Het gaat eigenlijk over... Mag ik even reageren op, uh, op het, wat uh, mijn collega van de VVD hiernaast zei? Dat mag. Het gaat met name om het signaal wat we afgeven. Kijk, we doen hier gewoon te weinig wat betreft duurzaamheid... Uh, het klopt inderdaad wat doorschrijven dan aan de volgende gemeenteraad. Prematuur vind ik het niet. Je geeft het signaal af dat je er wat mee wil gaan doen. En aangezien dit toch mogelijk een heel groot bedrag is, lijkt me het wel goed dat we dan ook wat teruggeven aan de burger in het kader van het duurzaamheidsfonds. Verder nog in tweede instantie... Dan ga ik nog even kort terug naar de wethouder. Gaat u gaan? Ja, ik, ik, op de Griffie moet zeggen dat het op deze manier niet kan. Maar volgens mij de strekking is duidelijk. Als u maar niet uh, inderdaad het college houdt aan die motie op dit moment. Want wij kunnen hem feitelijk niet uitvoeren. Dat, maar hij kan wel boven de markt blijven hangen. Het is meer het signaal wat u af wil geven. Uh, Dan ten aanzien van het uh, aard, aardgas... Ja, het is aan uw raad zelf om daarover te beslissen. Dus uh, om aardgasvrij... Uh, Voorzitter, um, een... Yeah. Volgens mij is het, uh, kan de wethouder niet zeggen dat hij de, wet, uh, de motie ondersteunt op het moment dat hij niet kan uitvoeren. Ja. Ja, klopt. Volgens mij mag u ook straks uw eigen afwegingen maken als de motie in stemming gebracht wordt. En dan kunt u alles meenemen wat u hier gehoord en gedeeld heeft. Uh, en datzelfde geldt voor de indiener van de motie. Die kan ook die afweging maken om hem wel of niet in te dienen zo direct. Ik zag dat de heer Berends ook nog een interruptie wilde plegen. En ik heb inmiddels humoris meegekregen dat u ook... Uh, ...collegieleden interrumpeert, dus gaat u gang. Ja, het gaat niet zozeer om, het, om datgene van wat, wat de wethouder zegt... ...maar het gaat nog meer even over de motie. Ik, wat dat betreft staan we wel sympathiek ten over, tegenover de motie... ...alleen, er is ten aanzien van de opbrengst is natuurlijk nog helemaal niks bekend. En ik zou eigenlijk... ...ik ben het wel eens met dat het goed is om misschien daar nog eens even naar te kijken... Hè? ...en dan op momenten moment te zeggen van... Uh, ...laat het dan het college voor, uh, over om een voorstel te doen tot de vorming van het duurzaamheidsfonds... ...en dan te kijken van wat we daarmee kunnen. Maar om nu al te zeggen, en dat is even het eerste bulletpuntje waar ik mee zit... ...om dan nu al de motie vast te leggen dat de opbrengst daarvoor bestemd wordt... ...dat gaat maar dan even iets te ver. Dus ik zou die motie eigenlijk aan willen passen, of aangepast willen zien, om te zeggen van... Uh, we geven het college in overweging om met voorstellen te komen om de, om de eventuele opbrengst straks uh, in het duurzaamheidsfonds uh, te stoppen. Dat zou in mijn opzicht de uh, optie beter zijn. Dat is een verzoek aan D66 om na te denken over een aangepast dictum van de motie. Nou, ik vind het voorstel van de heer Binnsen wel een goede. Stel dat er, dat er verkocht wordt... Dan de opbrengst met de dekking van, uh, van die 1,8 miljoen, zoals ook in het am uh, amendement wordt voorgesteld, om daar dan een duurzaamheidsfonds van op te richten? Nee, kan niet. Nee. Ik het zelf... Volgens mij is, is de strekking helder. Ik weet niet of het gebruikelijk is dat u uh, um, mondeling uh, dictum, een dictum uh, amendeert. Dat kan. Laat ik het zo zeggen. U overweegt even of u hem nu wel of niet indient met deze wijziging. Want daarvoor geeft u aan dat u daarmee in kunt stemmen. En dan uh, kunt u alle uw stemgedrag uh, uh, aanpassen op uh, wat op dit moment uh, de wensen zijn. Volgens mij ga ik even terug naar de wethouder. Die was ja. nog niet klaar. Ja, dat was een vraag van de heer Corwin ja. over de, de, de energietransitie, het aardgasvrij zijn. Ja, in feite speelt dat, speelt dat natuurlijk wel een rol. Maar... Ja, maar de, dat is een rol die, die, die we doen in het energieakkoord... wat landelijk wordt afgesloten. Dus dat staat los van deze deel ja, eigenlijk... die op aan het komen is. Dus ik, ik kan hem niet ophangen, aan, helemaal niet aan Eneco... want Eneco heeft wat dat betreft in andere gemeentes... zijn er wel hele grote Eneco-projecten pro, pro, ten aanzien van duurzaamheid. Dus daar ligt er wel soms een relatie tussen echt wat Eneco in, in die stad doet... Met, met warmteprojecten enzovoort, die hebben wij helemaal niet. De vraag is zelfs van hoeveel mensen eh, maken nu nog gebruik van Eneco... op dit moment in, in Zandvoort. Ik heb daar geen beeld van. Dus, dus op het moment, als, stel dat wij wel zo'n heel groot project hadden gehad... dan had het ook al een andere overweging kunnen zijn om te zeggen... nou, dat is toch wel verstandig, omdat zij die energie willen leveren... om, om dat dan te honoreren door bijvoorbeeld die aandeel te houden. Maar die relatie, die hebben wij niet op dit moment... Voldoende zo. Kunnen we tot stemming overgaan? Ja? Dan breng ik eerst het amendement van OPZ in stemming. Zijn er nog behoeften aan stemverklaringen vooraf? Die zijn er niet. Mag ik de vingers omhoog zien van de leden van uw raad... die voor dit amendement stemmen? Dan nou moet ik even natuurlijk goed meekijken dat ik geen fouten maak. Dat is de fractie van OPZ, CDA, de heer, fractie Veldwisch, VVD-fractie... Um, ...partij van de Arbeid... ...en de D66-fractie. En oh, dan gaan we ook de tegenstemmen doen. En uh, ik schijn dat allemaal uh, op te mogen lezen. Dat is uh, de fractie van GBZ... ...en de heer Paap van Sociaal Zandvoort. Daarmee is het amendement aangenomen. Daar zal ik een mooie hamerslag bij doen... En dan breng ik het geamendeerde voorstel in stemming. Zijn daar nog stemverklaringen bij? Gaat u gang. Dank u. Ik vond de toevoeging van de wethouder duidelijk. Hij kan er niets mee doen nu. met De motie kom ik zo aan toe. Ik wil eerst het raadsvoorstel vaststellen. Maakt niet uit. Zijn er stemverklaringen bij het raadsvoorstel? Mag ik de vingers omhoog zien van de leden van de raad die voor het raadsvoorstel stemmen? Ga ik, ga ik weer het hele rondje maken voor de band? Nee. Dat zijn dezelfde verhoudingen. Dat is mooi dat ik uh, daarmee wegkom. Ja. <laughs> nou, we ja, ja, ja. <laughs> um, en dan breng ik... Op zijn blaricums gaat het weer anders. Maar dat gaat overal net weer even anders. Dus. Uh, maar daar hebben we het nog wel een keer over na de vergadering. Uh, dan breng ik in stemming, als tenminste de motie nog steeds uh, uh, ingediend blijft, de motie van D66. En dan lees ik even het gemendeerde dictum aan u voor. Uh, de Raad der gemeente Zandvoort roept het college op om een voorstel te doen aan de Raad hoe een duurzaamheidsfonds in te richten op basis van de eventuele opbrengsten van de verkoop van ...de aandelen Eneco. Is dat hem? Zijn daar nog stemverklaringen bij? Nou, uh, ja, gaat u gang. Ja, <laughs> Volgens het mij kan uh, de wethouder daar ook niks nee, op toezeggen. Nee, dus helaas... Een van het ja, het is voor nee. de volgende raad. Dus, uh... Verder nog stemverklaringen? Geen stemverklaringen. Mag ik de vingers omhoog zien van de leden van de raad... ...die voor de motie stemmen? Dat zijn de leden van opz, de leden van de fractie van CDA en de heer Veldwisch en de fractie van D66. Mag ik dan de vingers omhoog zien van de leden die tegenstemmen? Dat zijn de leden van GBZ van de VVD van de Partij van de Arbeid en van Sociaal Zandvoort. En ik heb begrepen dat de gevier mij ondersteunt in de telling. Nee, dan kunnen we ook nee, dan is de motie aangenomen met negen stemmen voor en acht stemmen tegen. Dan gaan we door naar agenda punt 10. En dat betreft het onderzoek naar de fietsverbinding. We wachten even op de wissel, begrijp ik. Agenda punt 10, dames en heren. Het onderzoek fietsverbinding Fuikvaart weg, Boerhavelaan. Ik ga gewoon het rondje maken in plaats van het inventariseren. Dus ik kijk even rechts om wie het woord wenst te voeren. Mevrouw Van der Plas, we mag meteen beginnen en ik ga gewoon zo om en dan komt iedereen aan de beurt die aan de beurt ah. wil komen. We hebben het uh, tijdens de commissievergadering al aangegeven dat we voor gaan stemmen, uh, net zoals dat we tijd ook uh, voor de begroting hebben gestemd. Uh, we zien het uh, echt wat belang in van een, een goede fietsverbinding en dan in nu een, een onderzoek daarnaar. Uh, het is wel niet een, een uh, onderzoek naar een, een, een, een, een fietspad in Zandvoort. Maar uiteindelijk zijn we wel een belangrijke eindbestemming voor fietsers. En ik denk um, dat daar misschien op den duur wel een, een mooie fietssnelweg uit voort zou kunnen komen. Wat natuurlijk ook wel weer uh, milieuwinst uh, is. Um, dus uh, ja, we zullen voorstemmen. Er was een interruptie van de heer Hendricks die ik niet op tijd zag. Gaat uw gang. Nou, meer een soort vraag ter verduidelijking, voorzitter. Maar wat bedoelt mevrouw Van der Plas met een fietssnelweg? Een, een fietssnelweg is een infrastructuur die speciaal is aangelegd voor, voor fietsers... waar geen gemotoriseerd verkeer uh, overheen gaat... en waar men ook niet last heeft van allemaal kruisingen en zaken... waardoor er dus echt snelheid gemaakt kan worden. En, nou, je ziet tegenwoordig steeds meer verschillende soorten nieuwe fietsen... en, en elektrische vormen van vervoer... En, uh, en die uh, waarschijnlijk wel gewoon op een fietsnelweg uh, deze, uh, deze kant op zullen komen in de toekomst. Dat klinkt vrij, uh, vrij leuk. Maar juist als ik op het kaartje kijk waar dit fietspad komt, lijkt me juist wel sprake van allerlei kruisingen en uh, blokkades. Dus dat is volgens mij hier niet van toepassing. Maar goed, het maakt niet zo heel veel uit voor dit uh, onderwerp, uh, voorzitter. Ik ga even rechtsop verder. Wie wenst het woord voor? De heer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Uh, Social Zandvoort is altijd al uh, tegen het uh, mobiliteitsfonds uh, geweest. En uh, het zal natuurlijk raar zijn als we in één keer nu uh, voorstemmen om uh, een onderzoek naar deze verbinding uh, te laten plaatsvinden. En het geld uit het mobiliteitsfonds uh, zullen laten halen. Dus uh, wij stemmen tegen. En ik zal uh, in de tijdens de begroting kom ik hier nog wel verder op terug. Dank u wel. kijk even verder. Mevrouw Rietkerk. Ja, dank u voorzitter. Jaren geleden zijn we gestart met het mobiliteitsfonds... Iedereen is voor. We zagen het allemaal zitten met de bereikbaarheid naar Zandvoort. Ik heb in die periode ook veel um, bijeenkomsten bijgewoond... waar het ging over wat gaan we doen met het mobiliteitsfonds... waar is het goed voor bereikbaarheid. Zandvoort was niet in vragen. Nou weet ik dat dat niet altijd het belangrijkste is... want het moet door een drukke verbinding heen... Um, wij kunnen hier, de PvdA kan hier geen nee op zeggen, maar wenst wel tijdens de begroting in discussie aan te gaan of wij nog mee willen doen aan het mobiliteitsfonds. Dat is een vraag aan de, aan de raad. Meneer Sandberg, u wil graag op reageren. Even een vraag aan mevrouw Rietkerk. Okay. Uh, bedoelt u met de begroting, de begroting... ...van het mobiliteitsfonds of bedoelt u met de begroting, de begroting van Zandvoort? Ik denk de begroting van Zandvoort, want daar stemmen wij in met het bedrag... ...wat er weer jaarlijks aan, de, aan het mobiliteitsfonds gegeven wordt. Dank u wel. Ik kijk even verder, Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Ja, Zandvoort is die van en naar hun werk gaan, toeristen die naar Zandvoort toekomen... Die merken dat het vrij lastig is om in Zandvoort te komen of daar weer weg te gaan vanwege de files in Haarlem met name. Uh, dus daar zie je ook dat de bereikbaarheid van Zandvoort vooral een regionaal probleem is. Als we willen zorgen dat Zandvoort makkelijker naar hun werk kunnen gaan met de auto of toeristen makkelijker hier naartoe moeten kunnen komen. Is het probleem niet binnen Zandvoort maar in de regio. Dus daarom is de VVD altijd een groot voorstander geweest van regionale samenwerking om die bereikbaarheid te verbeteren. Maar dan moet er moet wel sprake zijn voorzitter, van regionale samenwerking. En die missen we op dit moment. We zien dat uh, juist voor Zandvoort belangrijke projecten, ik noem de Mariatunnel, de aansluiting van de zeeweg op de Randweg, uh, de ring rond, ringstructuur uh, rond Haarlem, dat die grote en belangrijke projecten vertraging oplopen. En dat de, de hobbyfietspaden van GroenLinkswethouders uh, wel voor, uh, doorgaan en dat daar ook wel voorstellen uit naar voren rollen. De gemeenteraad van Zandvoort heeft voor mij vrijwel unaniem of unaniem een hele scherpe zienswijze aangenomen vorige keer. Dat we zeiden van er moet echt wat veranderen in die regionale samenwerking, want anders raken wij dat vertrouwen kwijt. We zien dat daar niks serieus verandert. Sterker nog, we krijgen van de voorzitter van die stuurgroep een briefje terug. Er is in uw zienswijze geen aanleiding gevonden om iets aan te passen in de plannen. Dus het blijft gewoon zoals het is. Voorzitter, ik vind dan ook, De VVD vindt dan ook dat je zo'n ja, solvering die het eigenlijk is niet over je heen kunt laten gaan... En daarom willen wij als signaal uh, tegen deze fietsverbinding stemmen. Juist om te zorgen dat er een serieus gesprek gevoerd kan worden over hoe we die visie die we als regio gemeente hebben wel uit kunnen voeren. Want de VVD is voorstander van afspraak is afspraak. Maar dat geldt dan voor alle afspraken uit die regionale bereikbaarheidsvisie die we in 2011 met z'n allen hebben vastgesteld. En waarin juist ook die projecten als de Zeeweg Randweg, als de Maria Tunnel en als de uh, ringstructuur rond Haarlem ook instaan. Wat voor ons een reden was om daar mee in te stemmen. Dus daarom zal de VVD tegenstemmen voorzitter. Dank u wel. Ik ga even naar de overkant. Heer Veldwisch. Dank u wel, voorzitter. Zandvoort betaalt mee aan een project van HALM. <tie> Misschien heeft het toch nog wat invloed... dat het fietsverkeer van verder weg toch iets makkelijker naar Zandvoort uh, komt. We wachten het af. Maar ik geef toch de wethouder mee dat hij toch de drukte ophoudt... voor de aansluiting zeeweg landweg Want dat is het enige... Waar Zandvoort belang bij heeft. En verder, wat allemaal bij dit mobiliteitsfonds uh, komt, heb Zandvoort niks geen voordeel van. En ja, uh, het is 50.000 euro en voor een onderzoek. En het is allemaal zonder geld. En wat mevrouw uh, Ruidberg zegt, uh, ik ben het eens dat we die discussie. Toch, sorry, uh, moet toch, uh, dat we er toch naar moeten gaan kijken van uh, wat, wat willen we hiermee. Ja, met Metters. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Het is jammer dat het een slecht voorbeeld is, die uh, fietsverbinding van de Fuikvaart Nieuweweg Boerhavelaan. Als het gaat om dadendrang, het gaat weer om onderzoek en het is verder ook niet uh, een heel sterke bijdrage levert. Het met uitzondering aan wat ik volledig ondersteun, wat door D66 gezegd is, dat je natuurlijk moet zorgen voor goede fietsverbindingen. Daar heeft Zandvoort heel, heel, heel, heel veel aan. Maar uh, het, het is niet uh, ideaal. We hebben natuurlijk als raad tegen het mobiliteitsfonds ja gezegd. Uh, dus ja, ik vind het een beetje symboolachtig om nu uh, te zeggen van uh, uh, we doen hier niet aan mee. Want ja, uh, dat is, het zijn andere momenten voor. Dat moeten we dan doen als we die uh, mobiliteitsfonds aan de orde stellen. Dus dat vind ik een beetje symboolpolitiek. Uh, Wij zullen voorstemmen uh, omdat de regionale samenwerking uh, ons centraal blijft staan. En dan moeten we een andere discussie voeren als we er echt uit willen op een andere plaats en een andere tijd. Nee, wel op deze plaats, maar op een ander moment. Dank u wel. Interruptie van de heer Hendricks of weer een aanvullende vraag. Wat was het? Ja, voorzitter. De heer Metters zei, uh, dit soort punten moeten we aan de orde stellen als het mobiliteitsfonds aan de orde uh, is. Dat hebben we bij die laatste begroting ook gedaan. Het heeft de gemeenteraad van Zandvoort een hele scherpe zienswijze aangenomen. Waarin we hebben we gezegd, er moeten dingen anders. Anders raken wij het vertrouwen hierin kwijt. Uh, de stuurgroep heeft aan de hand van die zienswijze niks aangepast in de begroting. Uh, dus vindt u in Mettes dat het effectief is om op dat soort momenten uh, maar weer eens te zeggen dat, het wat, uh, dat er wat meer dadendrang bij mag? Meneer Mettes? Ja, meneer Hendricks, ik vind het nu niet effectief om uh, hier uh, nu, uh, nu nee tegen te zeggen. Dat vind ik helemaal niet effectief. Uh, ja, dan moet u, lijkt mij, op een ander moment komen met een initiatiefraadsvoorstel ten opzichte van het college. Die zegt er gewoon wel door, zou ik tegen u zeggen, dat u eruit wil stappen. Kom daar dan mee op een ander moment. Voorzitter, ik wil er juist niet uitstappen. Ik wil zorgen dat die samenwerking effectief wordt. We hebben dat als raad vrijwel raadsbreed gedaan bij die, met die zienswijze. Daar is niks mee gedaan. Dus dan lijkt het mij mij dat er als er dan wel projecten opstaan die niet in ons belang zijn, waar geen enkele toegevoegde waarde voor Zandvoort is, als we daar inderdaad, u noemt dat een symbool, ik vind dat een heel treffend symbool, als we daar symbolisch tegenstemmen. Ik denk, ja, ik wil jij nog reageren, meneer Metters? Nee, ik, ik, ik ga het positief, ik ga er niet verder mee. Dank u wel. Goed, dan laten we het hierbij en dan kijk ik even verder. Mevrouw van Veld, gaat u gang. Dank u wel. Ik zit eigenlijk vol verbazing te luisteren. Maar ja, ik, ik ben echt verbaasd dat mensen zeggen... ja, het is niet wat wij willen, ja, het is een fietspad in Haarlem. Ik denk, jongens, het is een regionale samenwerking. In 2016 is er een plan voor 2017 gemaakt waarin dit opgenomen was... Hebben we dan zitten slapen in 2016? Want we hebben zelf als raad ook ja gezegd tegen dit plan. De, de plannen voor 2017. Dus okay. ja, dat vind ik best verbazingwekkend. En eerlijk gezegd had ik ook veel liever een hele mooie fietsbaan gehad langs de kust. Bijvoorbeeld een snelle fietsbaan. Dat had voor Zandvoort veel positiever geweest. Ja, het is nou eenmaal regionaal. En ja... Als je dan niet krijgt wat je wil, kun je wel inderdaad gaan stampvoeten. Maar wat heeft dat voor zin? En als ik kijk naar de 50.000 investering... dat is best veel geld, helemaal met u eens, voor een onderzoek. Alleen als ik dan de bedragen bekijk... die uh, de andere gemeenten ook in de kas gestort worden... dan kom ik even grofweg op een 1,3 euro... wat het aan Zandvoort kost... Ik denk dat de wethouder veel beter weet wat er in en uit gaat. Maar volgens mij uh, is het percentage wat wij inbrengen nog geen 10% van wat Haarlem betaalt. En dat is hetzelfde bedrag wat Heemsteden en Bloemendaal ook inleggen. Dus denk ik, ja, dan zie ik je daar zo'n beetje aan. Gaan we daar nou zo moeilijk voor over doen, jongens? Volgens mij uh, kost dit meer als dat het uiteindelijk kost. Dank u wel. heer ja, ja, ja ik, wie van die ver... twee had u daar over afgestemd? Ik weet niet wat meneer Postel wil, maar... Ja. <lacht> <lacht> maar eh, ik hoop ik hem zo goed doen. Inged... Ik vind het een ongelofelijke discussie. Zonver is de best bereikbare plaats met de fiets. De prachtige fietspaden langs de Zandselaan, de oude trambaan van ant -Halem. Via de zeeweg. Ik kan het zelf aan, want ik rijd elke dag, bijna dagelijks, met mijn scootmobiel over al die wegen. Mooier kan het niet. De, en je hebt er ook bij de terreur van de fietsers, de nadigheid die ze veroorzaken op de boulevard in Zandvoort. Ze stappen nooit af, ze rijden iedereen nog ver. Mij kunnen ze niet aan, mijn scootmobiel is heel, heel zwaar opgevoerd, dus ik ben zo weg. Maar ik, eh, ik, ik zie niks in deze subsidie. Halen moeten ze dingen bij. En dan kan je prachtig door, de, door bloemen rijden, naar Zandvoort, allemaal prachtige wegen. Dan kom je op de zeeweg, de zeeweg is zo breed het pad als deze, de raadzaal, dus ik zie niet wat er moet verbeteren aan Zandvoort voor de fietsen. Dus we hebben meer last van auto's dan van fietsen in het vervoer. Dank u wel. Dat kwam uit uw hart, maar volgens mij was uw collega Berendsen was ook van plan om het woord te voeren. En dat sta ik voor deze keer dan maar even toe. Dank u wel, voorzitter. Ja, de kritiekeur van meneer Posten. Eh, we hebben in de commissie, denk ik, uitgebreid gesproken over dit, eh, over dit onderwerp. En ik zou het eigenlijk in, toch even in twee delen willen hakken, als dat mag. Allereerst... Eh, ik heb alle vertrouwen in de wethouder dat hij zeg maar, de positie van Zandvoort verdedigt in dit Mobiliteitsfonds. Maar ik denk dat uh, meneer Dummers een beetje de donkere shot is die vecht tegen windmolens. Want daar waar andere raadsfracties uh, of andere raden van uh, andere gemeenten andere meningen hebben, dan kun je als Zandvoort wel heel veel willen. maar dat schiet niet echt op. Ja, wij geloven ook in een Mobiliteitsfonds, want wij geloven in samenwerking om zeg maar, problemen op te lossen. Uh, dus wat dat betreft is, uh, is dat uh, wat ons betreft helemaal geen, uh, geen vraagpunt. Waar het hier wel om gaat is uh, de weg. En eh, ik kijk nogmaals even naar D66... want volgens mij hebben ze geen idee waar de vuikvaartweg is. Ik heb meneer Zandbergen nog, net nog een kaartje gegeven... Van, want hij had het de vorige keer over een route van Osdorp naar Zandvoort. En als je dan goed op dat kaartje kijkt... dan ziet hij dat de vuikvaartweg een onderdeel is van een toeristische route... die rond Schalkwijk zit... en die helemaal niets te maken heeft met een, zeg maar, een doorgaande route... van Amsterdam of verder naar, uh, naar Zandvoort. Daarbij... Eh, ligt er op dit moment, 300 meter verder, ligt er een onderdoorgang onder zeg maar, de N205 en de Schipholweg. Je rijdt even langs de, langs de ringvaart en je kunt perfect daar, daar fietsen. Het gaat mij niet zozeer om die 50.000 euro, want daar komen we denk ik nog wel overheen. Maar de vraag is natuurlijk, van, moet je nou eh, met... Als doelstelling, hè, van je gaat een onderzoek plegen en dan kan mogelijk de consequentie straks uitkomen. Ja, ja, we willen daar toch een tunneltje, terwijl de 300 meter verderop al één ligt. De kosten daarvan, waar dan waarschijnlijk ook opgehoest moeten worden uit het mobiliteitsfonds. Nou, daar zijn wij geen uh, voorstander van. Uh, ik heb al aangegeven dat we zeg maar, te tegen dit voorstel zullen, uh, zullen stemmen. Want wij zien in deze oplossing helemaal, helemaal niets. Goed, nou mag wethouder Demmers op gaan reageren. Oh, Bent u daar klaar voor? Um, ja, dank u wel voorzitter. Ik ben er wel klaar voor. Uh, uh, een groot gedeelte van de discussie is natuurlijk in de commissie al uh, uh, behandeld. En uh, ja, ik begrijp natuurlijk wel een beetje dat het net lijkt als dat het uh, als uh, uh, plotseling opkomt duiken. En wat uh, hebben wij daar nou aan? Um, ja, de mobiliteitsfonds is natuurlijk poos geleden opgericht en daar zitten we in. En ik proef ook natuurlijk uit de reacties dat iedereen er eigenlijk wel bij wil blijven. Want als je niet uh, aan tafel zit, kan je ook niet mee eten op enig moment. Alleen uh, nut en noodzaak ten opzichte van Zandvoort en de vervoer naar Zandvoort uh, per fiets. Dat is u allemaal niet zo duidelijk. Um, ja... De motivering om zo'n onderzoek uh, te vragen via het mobiliteitsfonds van de, eerst via de stuurgroep regionale samenwerking, daar is het begonnen en later is dat terechtgekomen in het mobiliteitsfonds in de WGR, is dat het een regionale functie heeft uh, in, gezien in het licht van uh, de rondweg aan de oostelijke zijde van Haarlem. Ehm... Um, dus dat is het regionaal gebeuren wat dan voor een uh, belang zal zijn, zou zijn. Nou begrijp ik wel de klachten van waar blijven wij dan? Ja, uh, er is dus vorig jaar eigenlijk om deze tijd iets eerder... hadden wij als uh, gemeente Zandvoort een projectvoorstel in kunnen dienen... wat ons dan heel erg belangrijk leek uh, voor een onderzoek of voor een stukje uitvoering. Nou, dat projectvoorstel is uh, niet gemaakt hier... Dus ook niet ingediend. Um, Haarlem die heeft wel een projectvoorstel gedaan. Heemstede ook. Nou, dat is dan vorig jaar uh, se tussen september en uh, november. Uh, december is dat ingediend. En um, dat komt dan in het jaarplan terecht. En in de begroting, en die kunnen we goed. Dus als wij nou gewoon op tijd uh, zelf iets verzinnen... Een projectvoorstel om uh, iets te laten financieren uit het Mobiliteitsfonds. Uh, ja, dan moeten we dat wel indienen. En als er dan uh, 8 december vorig jaar uh, dat bekend is, hè, dat er dus vuikvaartweg uh, ingediend wordt, mede te financieren het onderzoek uit het uh, Mobiliteitsfonds, dan hadden wij moeten zeggen: Nou, daar gaan we niet mee akkoord als uh, college of zoiets. Ja, dat is niet uh, gebeurd. Je kan ook zeggen, zijn je een fietspad? Wij ook een fietspad. Wel of geen hagedis erop. Moet wel een beetje eerlijk blijven. Nou, de, de, wij hebben niet gereageerd. Dat klopt ook wel, want in uh, 8 december vorig jaar waren wij met z'n allen, dacht ik, een beetje in de war. Dus is dat, uh, een, uh, is dat eigenlijk ondergesneeuwd geraakt. Dus u kunt gewoon zelf een, uh, een, een, een iets verzinnen waarvan u denkt van nou, dat zou ons nou helpen om mooier en beter en veiliger te rijden met een auto of te fietsen met een fiets. Maar geen projectvoorstel, ingediend door ons, kan er ook niks komen. Dus dat is een beetje in het verhaal. We hebben het er zelf een beetje bij laten hangen door omstandigheden. Goed. Is er nog behoefte aan een tweede instantie? Die is er. Graag punten die nog iets toevoegen aan de eerste instantie. Want volgens mij was iedereen vrij helder. Heer Beens. Ja, ik heb toch nog een vraag aan voor de wethouder. Eh, ik hoor signalen van, eh, we hebben toen gestemd voor het mobiliteitsplan en de begroting. Eh, dus daarmee hebben we eigenlijk tegen alles al ja gezegd. Dan ben ik toch nieuwsgierig van waarom de wethouder dan nu met dit voorstel komt. Eh, om daar nog een keer weer dan ja tegen te zeggen. Is dat een signaal dat de wethouder er eigenlijk zelf geen vertrouwen in heeft? Uh, ik maak even het rondje af, maar uh, verder nog tweede instantie, geen tweede instantie. Heer Hendricks. Ja, heel kort voorzitter, want de wet, ik hoorde de wethouder zeggen van dan hadden wij zelf plannen in moeten dienen. Maar juist in onze zienswijze hebben we heel concreet gezegd, en ik lees hem gewoon even voor. Het is zaak prioriteit te leggen bij de grote projecten die je te doen, waaronder de aansluiting westelijke Rantweg-Zeeweg. Uh, het budget voor die, voor die verkennende tracé daarvan zou gehandhaafd moeten blijven. Dat is expliciet wat de Raad van Zandvoort heeft aangegeven. Dat is expliciet wat, wat de wethouder ook heeft aangegeven in dat stuurgroepoverleg. Maar daarmee is niks gebeurd. Volgens mij zijn er twee oproepen. Hoe kunt u in de toekomst voor Zandvoort beter zorgen in dit overleg? En de andere is, waarom moet de Raad hier op dit moment nu toch iets van vinden? Ja, dank u wel voorzitter. Om op de laatste opmerking in te gaan. Er is een ontwerptafel geweest met de, de gemeente die zich hiermee bemoeien. Er is een bloemendaal gebeurd. En het ging expliciet over de verbinding Zeeweg-Randweg. En daar komt een vervolg op. En dat zal natuurlijk ook geld kosten. Dat zijn zaken. Die uh, vanuit het mobiliteitsfonds uh, mede vorm worden gegeven. En vanuit de stuurgroep regionale samenwerking wordt druk gezet op de lang, uh, uh, lange termijn projecten. En dat is uh, de vertremming, Randstadregel zoals u dat wil noemen. En dat is uh, de Kennemer Tunnel. En waarschijnlijk nog uh, misschien een aanpalende tunnel uh, door de Domvoetslaan onder het gemeentehuis van Bloemendaal door. Die dan uitkomt uh, op de zeeweg. Dus daar wordt over gedacht en gedaan. En daar kan zo'n voorstel voor komen. En dat geld komt ook voor een gedeelte uit het mobiliteitsfonds. Um, ik zou er dan geen vertrouwen in hebben uh, op een of andere wijze. Nee, nee, nee. nee. De vraag dan... is uh, um, uh, waarom de Raad er nu op dit moment iets van moet vinden... Ja. als ze in een eerder stadium al ja. geld beschikbaar hebben gesteld ja. voor het mobiliteitsfonds. Ja, zo is dat. Uh, dat is een vraag. Dat is een goede vraag. Ik heb het antwoord. Dus als, als het sneller gaat... Nou, we hebben toch geen haast, het is toch geen twaalf uur. Nee, hey, maar dat wordt het dan zelf wel. Tja. Nee. Ja. Staat in de gemeenschappelijke regeling dat het zo moet? We hebben gewoon, we hebben gewoon afgesproken in de gemeenschappelijke regeling... Want er zijn natuurlijk altijd mensen die denken... goh, als je dat gaat vragen, krijg je weerstand. Ik kan het beter niet vragen, moet dat wel? Nou, de wethouder heeft het nagezocht. staat expliciet in de wet gemeenschappelijke regeling over het mobiliteitsfonds... dat als er daar één of andere gemeente daar iets uit gaat halen... dat uh, expliciet dat aan de raad herbevestigd of gevraagd moet worden. Dat is het antwoord. Dank u wel. Staat ook in uw voorstel... Uh... Maar ik kan me voorstellen met de hoeveelheid aan stukken dat dat niet allemaal uh, geabsorbeerd wordt. Kunnen wij tot stemming overgaan? Dat kunnen wij. Voorzitter, ik wilde nog graag iets vertellen over ongelijk... Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> Ongelijkvloerse, kru... Ongelijkvloerse kruisingen. Ong... Ongeleide voorzitter. Ja, je... dat is gewoon ja, heel leuk. onderwerp. Ja. Uh, het is een heerlijk onderwerp, maar daar kan vast volgende maand nog wel verder over gediscussieerd worden wij gaan over tot de stemming zijn er nog stemverklaringen voordat we tot stemming overgaan geen stemverklaringen mag ik de vingers omhoog zien van de leden van de raad die voor dit voorstel stemmen dat zijn, is de fractie van GBZ, CDA, de heer Veldwisch, de partij van de arbeid en D66 en mag ik dan de vingers omhoog zien van de leden van de raad die tegenstemmen dat is de fractie van OPZ, de fractie van de VVD en de fractie van Sociaal Zandvoort. En daarmee is het voorstel aangenomen met tien stemmen tegen zeven. Dan gaan we weer wisselen. Changer. Er zijn twee amendementen van de VVD bij dit voorstel, dus die moeten we niet doen. Ja. Ja. wat anders het niet doen? Met de huisjes is er maar één, maar dat heb ik niet gezien. Oké, okay, nou we gaan het horen. Straks. Zo gaat dat? Goed. Agenda punt 11. inrichting van de... Mag ik wat stilte in de zaal? Gaat het lukken? inrichting van de openbare ruimte, deel B1. Uh, ik heb begrepen dat daar in ieder geval twee abonnementen ingediend gaan worden door de VVD. En die geef ik dan ook als eerste het woord. En ik ga net als daarnet gewoon het rondje maken aansluitend... Dank u, dank u wel voor het woord, uh, voorzitter. Um, ja, er ligt een uh, alleraardigste uh, handboek voor open, openbare uh, ruimte hier in uh, Zandvoort. Op sommige punten gaat het wel heel erg uh, in details... maar ik denk dat ook wel sommige dingen in de loop der tijd kunnen bijgeschaafd uh, worden. Dus het moet ook een dynamisch stuk zijn. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is... En ik